6, Joost hier, het Q Nieuws van Nu.nl. Krijg je van Fieke? Goedemorgen. In het hele land moet je oppassen voor gladheid. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat en het KNMI. Er trekken sneeuwbuien over. Vooral in het Midden- en Oosten kan die sneeuw blijven liggen. Wat het rustig is, op de weg in de kerstvakantie... werkt het strooizout minder goed. Op de Waddeneilanden moet je ook oppassen voor zware windstoten. In Amsterdam zijn twee doden gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde op een brug in de wijk Nieuw-West. Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet. Hulpdiensten probeerden nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. En dan naar de brand in een café in Zwitserland tijdens de jaarwisseling. Veel mensen die erbij gewond raakten zijn er slecht aan toe. Volgens Zwitserse media liggen alleen al in het ziekenhuis van Lausanne... 21 mensen die meer dan de helft van hun lichaam hebben verbrand. Bij de brand kwamen ongeveer 40 mensen om het leven. En meer dan 100 mensen raakten gewond. En dan het WK darts. Een stunt van Gian de Giant van Veen. De Nederlandse darter won gisteravond van oud-wereldkampioen Luke Humphries... Van Veen won met 5-1 en bij Viaplay klonk de beslissende worp zo. En hoppakee, dubbel 16 er meteen in. En Humphreys erkent zijn meerdere in de 23-jarige Noord-Brabander. Ja, door de winst staat van VNU in de halve finale. Daarin neemt hij het vanavond op tegen de schot, schot Gary Anderson. Schot. Schot. Schot in de roos. Juist. Uh, dan het weer van Weerplaza. Er trekken buien over en die gaan over in natte sneeuw. Die kan op sommige plekken blijven liggen. En er zat een stevige westenwind en het wordt 2 tot 5 graden. De Flits meldt geen verdragingen, geen controles. Zo, so, goedemorgen. Happy New Year, 2 januari. We kunnen door tegen Laureen. Is it love but Q? Music. music. Q sounds better with you. find me in the echo of the dark. Working on the riddle of your heart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 got me high at the end of that feedback is again the first time We dit over zes op vrijdag 2 januari 2025. Joost hier op de plek van Matty en Marike. Goedemorgen Fieke. Goedemorgen. En goedemorgen jongens op de redactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, de allerbeste wensen voor 2026. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Ik hoop dat al je dromen mogen uitkomen. Dat je gelukkig mag zijn. Dat je veel, veel, veel goede muziek mag horen. En ik hoop dat Kimi daar een klein onderdeel van, uh, van mag zijn... Ik moet zeggen, ik heb een leuke auto nieuw gehad. Ik heb echt een leuke auto nieuw gehad. Normaal vind ik auto nieuw niet zo super bijzonder... en altijd een beetje overrated, maar het was echt een leuke avond. Ik was lekker bij mij wezen eten met wat vrienden... daarna nog naar een feestje geweest, tot een uur of vier. Toen was ik nog even in contact met mijn broer. Die was ook nog wakker, die was bij mij om de hoek. Toen dacht ik, nou weet je, ga ik daar nog even langs. Toen weet ik nog dat ik om vier uur aanbelde en dacht waar in godsnaam bel je om vier uur nog aan om te zeggen... ik kom nog even hoi zeggen, maar goed, dat kan natuurlijk alleen maar met de oud en nieuw. En toen om half vijf dacht ik wel, oké, okay, misschien is het ook wel mooi... om nu een strik om 2025 te doen en nu dan lekker te gaan slapen. Dus uiteindelijk lag ik om vijf uur in, toen dacht ik ook wel... Ah ja, heel goed. 24 uur geleden werd ik namelijk wakker om de ochtendshow te doen. Dus ik dacht, nou, dit vind ik wel, vind ik wel mooi geweest. Um, nu gaat het natuurlijk heel vaak over, uh, over die gekke stad Amsterdam: dat het daar allemaal gebeurt. Um, ik kwam dus een, een feest tegen. en dacht, ik, ik zou er nooit, nooit doodgevonden willen worden. Maar dat is een feest dat begint dus. Dat begon dus op oudjaarsavond, oudjaarsnacht. Dat gaat door. Het is nu vrijdag. Ik heb het idee dat het maandag is. Maar dat gaat dus door. Tot maandagochtend vroeg. Dat is een marathonfeest. Dat begint gewoon met oudsnieuw. En, en dat eindigt pas maandagochtend. Ja, dat, daar, daar krijg ik nou echt, daar echt, dat draait mijn maag van op. Op een gegeven moment is het toch ook gewoon klaar met oud Dan is het toch ook gewoon mooi geweest, toch? Dan moeten we gewoon toch met z'n allen zeggen. Thomas, jij bent de regisseur van dit programma, je bent ook niet vies van een feestje. Op een gegeven moment is het mooi geweest, toch? Dan is het toch echt dat je denkt, nou het is goed. Op een gegeven moment is het wel klaar. We ja. gaan gewoon naar bed, toch? Ja, ja het is wel lekker dat een feestje ook een keertje af is, dat exact. je naar huis kan, klaar. Ja, van die mensen die dan nooit naar huis. Die lopen daar nog rond over vier dagen. Goed, zometeen gaan we het heel even hebben over de show van vandaag. Met als je nou geen loterij hebt gewonnen, toch misschien nog een soort tweede kans. En 2500 euro ligt in het verschiet voor een nieuwe ronde van het Zo Zometeen meer naar True Brothers on the Fourth Floor. Vini Michel, back here, again. man, what a woman. Happy New Year, aangekomen in 2026. Ah, 18 minuten over 6. Ik hoop dat het een uh, waanzinnig jaar voor je wordt. Misschien ben je sinds gisteren wel miljonair. Ah, als er iemand, oké, okay, dan laat ik het toch maar zo even zeggen. Als er iemand gisteren miljonair is geworden... dan zou ik diegene graag willen spreken. Ik weet niet of diegene van al op 6 uur wakker is. Ik zou in ieder geval slapen. uitslapen denken, nou kijk, het allemaal maar. Um, het zou ook zomaar kunnen, het zou ook zomaar kunnen... Um, dat ik het ben. Ik heb namelijk nog de inhoud van mijn staatsloten niet gecheckt. En nu heb ik uh, twee dagen geleden gezegd: Blind, oké, okay, ik wil zo meteen op de radio wel kijken hoeveel er dan in die loten zit. En dan wil ik gewoon blind de inhoud met jou delen. Want hoe groot is dat de kans dat er echt een groot geldbedrag in zit? Maar goed, er zou zomaar 10.000 euro in zitten. Echt waar, krijg je mij 5.000 euro? Meent serieus? Meent serieus? Uh, ga ik iets naar 7 doen? Ja, ik zie hier al Marijn die, uh, die stage bij ons loopt. Die zit al hard te lachen. Die denkt: Ja, daar moeten we nog eens even mee gaan maken. Um, maar goed, we gaan het zien. Als je denkt, oké, okay, ik wil graag een tweede kans in de loterij... hoor je later deze ochtend uh, hoe je, je kans erop kunt maken. En ja, ik heb toch het gevoel dat mijn draaiarm mee is gegaan naar 2026... zometeen een slinger aan het verjaardagschat. Ervaring leert dat het in 2025 het daar best wel nog eens kan lukken. Zou dat ook voor 2026 zo zijn? Zometeen, rond de klok van half zeven... hoor je voor welke maand we gaan draaien. 2.500 euro in het verschiet naar Emma Heesters... Ik ga zometeen een slinger geven aan het verjaardagsrad. In principe is dat eigenlijk heel simpel. Komt hij op jouw maand en jouw dag, dan win je dus 2500 euro. Moet je wel jarig zijn in de maand waarvoor we zometeen gaan draaien. Die maand is de maand waarin we extra veel geld uitgeven aan de liefde eens. Met dus zoveel tijd duurt die maand net wat langer. We gaan draaien voor de maand waarin deze meneer jarig is. Van de lieve. Zometeen na het Zometeen na half even hoor je voor welke maand we gaan draaien. Fiek, goeiemorgen. Goedemorgen. Google en Microsoft verzwijgen hoeveel stroom ze gebruiken in ons land. En zometeen ook Jigel. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.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 Dan het weer van Weerplaza. Er trekken buien over die overgaan in natte sneeuw. Kan op sommige plekken blijven liggen. Er staat een stevige westenwind en dat wordt tussen de 2 en 5 graden. Fieke heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. Rijkswaterstaat en het KNMI waarschuwen voor gladheid. Er trekken sneeuwbuien over. Vooral in het midden en oosten kan die sneeuw blijven liggen. Omdat het rustiger is op de weg in de kerstvakantie... werkt het strooizout minder goed. En op de Waddeneilanden moet je ook oppassen voor zware windstoten. Google en Microsoft verzwijgen hoeveel stroom... hun datacenters in Nederland gebruiken, meldt NRC. Bekend is dat die heel veel stroom gebruiken... maar hoeveel precies weten we niet. Onderzoekers zeggen dat er inmiddels Europese wetten zijn... die zeggen dat ze die cijfers erover moeten inleveren... maar als ze dan in de documenten kijken... blijkt dat Google en Microsoft de velden over stroom gewoon leeglaten. Ze dus Amsterdam en Wormerveer lag het treinverkeer gisteravond... een aantal uur plat door vuurwerk... Er was brand op het dak van een trein... volgens het Noord-Hollands Dagblad bij het station van Zaandam... omdat er vuurwerk op de trein was gegooid. Niemand raakte gewond. Nadat de brand was geblust, konden de treinen weer verder rijden. En de kanjer van de postcode loterij is gevallen in Tiel. Mensen met de postcode 4001... mogen met z'n allen bijna 60 miljoen euro verdelen. De helft van het geld gaat naar mensen die de letters SG in hun postcode hebben. En zij willen dan 1,8 miljoen euro per lot. Hoeveel de rest precies per lot heeft gewonnen... wordt volgende week bekendgemaakt. Ja, dat is toch krankzinnig. Je zal gewoon maar, maar 1,8 miljoen pakken. Maar je zal vooral maar niet meespelen als je in die straat woont. Als je in dit maand uh, februarijarig bent, dan heb ik goed nieuws voor je. Dan mag je zo meteen mee meespelen met het verjaardagsrat. 2.500 euro ligt op je te wachten. Moet je wel nu bellen. 09099596. Het is iets minder dan 1,8 miljoen. Maar het is ook een leuk begin van 2026.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 And I tell me there'll be a day I'll be more creative. Dat is in een goed liedje. Shella Spyro en Hillback Music. Hey Terens, goedemorgen. Goedemorgen. En happy, happy, happy 26 jongen. Ja, de beste wensen. De beste wensen. Um, Terens, nog even de vraag. Kom je toevallig uit Tiel? Nee, je nee, heb ja, nog genoeg niet nee. nee, Anders had ik nu de telefoon opgehangen, want dan, uh, dan had je niet mee mogen doen met... het. Nee, want uh, daar had ik ook niet gebeld, want ik weet niet of ik bereik heb uh, in Dubai of Hawaii of zo. Dus, uh... Nee, nee, nee, dat klopt. Daar is de postcode kan je gevallen, dus uh, daar mogen heel veel mensen heel veel miljoenen verdelen. Helaas, terens, in jouw geval is dat uh, niet, uh, niet zo. Uh, nee. Speel je eigenlijk wel mee? Zou je, zou je wel een winnaar zijn nu, als het zou nee, vallen? Nee. Ik, had, ik, had, uh, ik had twee halve. Oh, je had twee halve. Oh ja, oké, okay, voor die loodreis. Oh, niks opgevallen. Nee, ja, twee keer vijf euro. Ja, de, ja en dat dus 2,5 euro dan? Of was het nee, wel oh, nee, vijf, nee, we vijf? Ja, onderaan de streep twee keer vijf euro. Ik snap hem, ik snap hem. Wat ga je ermee doen met het geld, Terens? ja, ik denk een. Uh, ik denk, ja, uh, Balkonia, denk ik. Uh, <laughs> het, ja, denk ik. <laughs> Kost dat Balkonica. Ja. Hey, uh, Terens, 2.500 euro ligt op je te wachten. Daar, dat, dat is een serieus bedrag, hè? daar kunnen we het dan wel over gaan hebben, want dat ligt echt in het verschiet. Um, nee, wat zou je ermee doen? Nou ja, ik zei, heel toevallig uh, ben ik uh, op mijn verjaardag... Uh, twee dagen daarna 12,5 en half jaar getrouwd. Oh. En ik ben dan op, die, op die dag uh, geef ik een feestje. Okay. Dus ja, dat uh, komt altijd fantastisch uh, aan. Dat gaat daar dan op. Oké, okay, nou mooi. Hey Terrence, um, toch even de vraag. Ben je jarig in de maand februari? Ja. Heel oh. goed. Nou, dan krijg je van mij alvast 100 euro. En dan nee, is het bal bij deze geopend. Um, wat voor hengst mag ik gegeven voor de maand februari? Ja, de man harde. Een harde hengst. De eerste harde hengst van 2026... Terrence, het zou wat zijn als hij meteen valt in het begin van het nieuwe jaar. Oh, dat is jij... een goed begin. Dat is een goed begin. Als jij gaat aftellen dan ga ik hengsten. Nou, drie, twee, één. De grote vraag is, is het gouden armpje ook mee naar 2026 -20 gekomen? Terrence, de vraag... Voor 2.500 euro ben jij jarig op 21 februari? Ja, inderdaad. dan dat ben je Terrence, ben je Ja, dat ben ik. Nou, Terrence! Yes. Is dit echt waar? Ja, 100%. Nou ja zeg. Nou ja zeg. Echt? Nou ja, ja, ja, 100%. 21 februari? Ja. Nou, weet je wat de grap is? Kijk... Um, je moet voorstellen, Terrence, ik kijk hier eigenlijk door een raam... en daar zie ik dan uh, de regisseur van dit programma zitten. En heel vaak doen zij dan een beetje mee, zo van... Oh, en dan nee, toch net niet. En ik kijk hier Thomas aan en die zit, die zit echt ja te knikken... van het is echt waar, ja. het is echt waar. Ja, dat klopt. Ja, nou, nou, eerlijk, eerlijk, toch? Dat is toch wel... Ja, nou, goed, Terrence, gefeliciteerd. 2.500 euro nee, is voor jou, jongen. Het fantastisch. Het veel goed, zei hey, Dimple, ik. Dit ja. belooft wat voor 2026, toch? Ja. ja. Ik vind ja, het toch weer, toch weer leuk. Toch wel leuk. Terwijl gefeliciteerd, jongen. Dank je wel. Ga het lekker vieren. Ja, gaan we zeker doen. Toch nog iets gewonnen. Toch nog iets gewonnen. Fijne gedachte. Later deze ochtend om half negen gaan we gewoon nog een keer draaien. Dit is In The Shadows by Q. David, get out, Teddy swims en gone, gone, gone by Q. Op deze vrijdagochtend, 10 minuten voor 7. Ik zie heel veel foto's binnenkomen via de Q Music App van mensen die wakker worden in een witte wereld. Altijd leuk als je dan die gordijnen open doet en ineens zie je dan sneeuw liggen. Uh, Joost van de Heuvel die stuurt een berichtje vanuit zijn vrachtwagen... waarop een witte weg te zien is. Uh, Waldy Rutte stuurt een foto vanuit een wit Goesbeek. En Rico verstegens de hond uitlaten in uh, de sneeuw... met Kim uh, Music op de achtergrond. En Anton stuurt dit. Hé hey Joost, heel veel geluk in 2026 vanuit een versneeuwde weg. Fijne uitzending. Nou, de beste wens natuurlijk ook voor jou. Een uh, versneeuwde weg toch daar. Ja, bracht mij toch ook wel even op het volgende. Ik bedoel, maandag zit hij er gewoon weer. Maar... Truiradar! Kijk, die truirader van Mattie, die kunnen we nu wel even serieus gaan toepassen. 0 is helemaal bloot, 5 is een trui. Ik dacht, laten we hem gewoon maar deze ochtend op een 6 zetten. Je mag voor mij een longsleeve en een trui ja, Het is koud, jongen. Die wind erbij maakt het echt nog vreselijk. Die maakt het echt nog vreselijk. Dus ik zet hoogstpersoonlijk de truirader vandaag op een zes. Bontjas aan en hup, voor de open hart. Ed Sheeran komt eraan naar Alan Walker. Kijk je meesterk en azizam. Heb je enig idee hoeveel loten er dit jaar verkocht zijn voor de audi 7,9 miljoen. 7,9 miljoen. Vind ik toch mooi dat we met z'n allen toch ons zo laten verleiden om uh, ja, een groot geldbedrag te winnen. Ja, denk toch ook. Ja, het zal maar gebeuren. Het zal maar gebeuren. Ik moet zeggen dat ik die hoop nog steeds heb. Ik had uh, twee hele audi Die heb ik uh, notenbenen gekregen als cadeautjes. Um, ik heb alleen de inhoud daarvan nog niet gecheckt. Dat ga ik zo meteen live op de radio doen. En het leuke is, en dat zeg ik nu, bedoel, hoe groot is de kans dat het echt een groot bedrag is... maar ik wil graag de inhoud van die loten blind met je delen. Dus mocht er zo meteen een in zitten, dan ga ik dat zo meteen met je delen. Maar dan wil ik er wel zeker van zijn dat je niks hebt gewonnen bij die oude jaarstrekking. Dus als je bijvoorbeeld een uh, screenshot kan sturen van die 0,000 die dan uit dat tellertje rolt... Um, dan, wil je zo meteen een, uh, dan, dan kan ik je echt zo meteen een tweede kans geven. Ik weet oprecht nog niet wat erin zit. Ga ik zo meteen live op de radio met je doen... Ook het nieuws van 7 uur komt eraan, Fiek, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, groot nieuws over Dik Advocaat. Ik vertel je al wat. Mm, me, en ook Olivia Dien komt eraan. Mm, me, to me, to need, need nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 15 gig er 15 extra bij. Dat is dus 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl